Donderslag! Donderslag op donderdag bij heldere hemel. Met de regier van Diesveld. Radio Donnerslag. 501. Zo, so, nou, daar ga ik je zeven voor zitten. Wel, wel. Gaat u weer van die leuke grappen maken? Oh. Dit is Radio 501. Radio Dit is donderslag op donderdag bij Heldere Hemel. Het is vandaag 29 november 2012 en dit is aflevering 137 van Donderslag. Zuster, zister, hij doet het weer. Ook vandaag, net als vorige week en deze week weer, ben ik nog steeds bezig met het project van Radio 501. En daarom is Arwin bereid gevonden om weer jouw gastheer te zijn. Vanmiddag van 2 tot 4, oftewel van thee tot bier. Arwin, ga je gang. Dankjewel Rogier en uh, ik uh, was gisteren eventjes uh, even bij op bezoek uh, in het verre Buitenland uh, met uh, het, uh, ja, eventjes toch een klein beetje op de hoogte gehouden te horen hoe het met het geheime project staat. Maar dat verloopt echt op rolletjes kan ik je vertellen en uh, als daar meer over duidelijk is dan zal Rogier van Diesveld dat geheel uit de doeken doen. Een hele goede middag op de ene laatste dag van de ene laatste maand van het jaar, het is 29 november, inderdaad aflevering 137 alweer van deze donderslag. Een goed op 29 november 2012 je hebt het al gehoord voor Rogier, ik ben van thee tot bier met muziek, maar ook met de gebruikelijke vaste donderdag, donderslag, rubriek ben ik bij je aanwezig tot uh, bier hier. Zodat het, zo, uh, het redactieteam van, uh, van Rogier van Diesveld dat altijd in het vakje gewoon uh, zegt. Uh, Rogier die gaat straks nog wel even bellen. Dat is over een uh, minuut of tien en dan heeft hij Rob Ricard weer aan de telefoon voor uh, ja, de nieuwe sluiers, boerka's, gadoors en andere tips en and hints. Uh, die hij probeert los te pulken bij uh, zijn fabuleuze platenkeuze. En die hoor je natuurlijk om, uh, om half vier. Uh, Vandaag ook weer plaats voor onze donderslag columnist Theo Veriet. Hij is er weer met een kakelverse bla bla blog, uh, blog om half drie en hij schijnt iets te hebben met een wakende manager. Tenminste, heb ik van horen zeggen, we zullen het, we zullen het allemaal uh, allemaal meemaken. Om alle drie hoor je het zelf. Mocht jij Rogier willen e-mailen en hem toch proberen te kijken of je van hem ook uh, sluis, tips en hints kan lospeuteren met betrekking tot het, uh, het geheime project, dan kan dat. Dan kun je gewoon mailen naar uh, rogier.radio501.nl. Maar je kunt hem op Facebook hem ook vinden onder rvd501 en onder diezelfde naam rvd501 op Twitter... Goed, Radio 51 is overigens ook te vinden op, uh, op Facebook. Uh, gaan even kijken. Het is uh, uh, jouw radio als je daar even op zoekt. En uh, als je dan uh, daar naartoe gaat en je geeft ons even een like, dan zal er niks gebeuren. Uh, maar dat vinden wij wel heel erg leuk. Dus like ons even op, uh, op, op uh, Facebook en uh, dan komt alles in kannen en kruiken. Wat heb ik voor jou meegenomen vandaag? Ja, eigenlijk een, uh, een radje toe van, van alles en nog wat. Ik heb vinyl meegenomen, omdat ik weet dat uh, naar mij staat uh, onze eigen Lucien Greefkens. Die staat hier in de studio met de platenkast van daarover straks meer. Uh, maar Lucien is helemaal wild van het vinyl. En dat ben ik eerlijk gezegd ook. Uh, afgelopen zondag heb ik een carousel gedraaid. Ga ik aankomende zondag weer doen. Bij wijze van de, uh, vervanging. Omdat er een disjockey helaas verhinderd is. En dan ga ik gewoon alleen maar vinyl draaien. En ik heb nou gewoon zoiets van weet je wat. Ik start er ook gewoon mee dan. Galliano op Radio 5-1 and long time gone. the shadow bring a light sight away the flag well it ain't always free but there's plenty who needs to have the way so hey see for Moses I've just go find the south path in the garden already been down laugh on the wall Humpty Dumpty call the only difference in Van Radio 501. Mail naar studio at Radio 501. LL. Long time. Long time coming, long time gone. Past the torch overseen, a struggle never ending. Pending, arrival, mending, a vision, legs. Shoulder And I seem right gonna drop a shed of water like now the dawn dropper Like to do a drinker, poet, thinker, smoker, choker, juggler, cocker Dready on the ready, crusty dog, raver, bunchy, jumping, dippy And a little more fucking wager It's getting there now Your light's showing up on 1994. De club heet Galeano en het hebt geluid naar Long Time Gone, keihard van Vinyl, tja, zo kan het ook. Donderslag op donderdag 29 november, we zijn afgetrapt, it's bad hearts and everything must change. Ik had tegelijk het redactieteam van uh, die oude van Diesveld in mijn nek zitten, Anna Rexia en Fred Serevelk. Wat een stelletjes zaggerijnen zeg je jij kunt meedoen aan het programma, dat vind ik gewoon gezellig. Uh, reageer op de babbelbox. Of even naar studio.adradio501.nl Chris Thijsman zit tegenover mij. En die zal ongetwijfeld een mail gaan uh, bekijken en beantwoorden. Zo dyslectisch mogelijk. Straks om uh, tien over. Nou weet je wat, dat is het al. We zullen Rogier eens even uh, laten bellen. Laten bellen met Rob Ricaria. Ik beticht de man gewoon keihard van depressiviteit. hem door de microfoon, door de telefoon hoort praten, maar niks is minder waard. Het is echt een hele vrolijke snuiter. Alleen zijn stemgeluid is zo. We gaan eens even kijken wat, wat Rogier hem nu kan uh, ontputselen. Het is tien over twee hier op de klok in studio op elf. En dan heb ik Rob Ricardia aan de telefoon. We hebben het nu uh, vandaag uh, op de agenda staan. 29 uh, november 2012. En dan hebben we een platenkeuze. Uh, tips en sluiers natuurlijk. Uh, Rob, jij zit aan de andere kant. Ik hoor je al. Ja. Ja, hey. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, we zijn weer van start gegaan, tien minuutjes geleden. En uh, we zijn weer op weg naar half bier voor jouw platenkeuze. Maar ik wil natuurlijk wel even een paar uh, tipjes en sluiertjes <lacht> hebben. Dat is precies uh, een makkie voor jou. Want het is een vriendin uh, van jou. Is het een vriendin? Nou ja, vriendin. Ik, wil, uh, ik weet niet of je het persoonlijk kent, maar ik, ik heb je er al heel veel over gehoord. Oh, ik weet niet uh, of ze wel eens bij me over huis komt of wel. Dat weet ik ook niet. Maar uh, ik denk het niet, want ze komt uit Amerika. Oh? Maar, uh, maar je hebt het uh, Het is een, volgens mij is het een van je favorieten. Dus ik denk toch, doe, doe jou een pleziertje. Oh, je gaat mij een pleziertje doen. Nou, dat vind ik leuk. Ja. Had ik niet verwacht, maar het vind ik leuk. Ik denk, jij komt meestal met. Uh, uh, ...onbekend uh, werk aan... Uh, nee, ...wat ik niet, niet ken. En dat vind ik altijd heel erg leuk. Maar dit vind ik ook wel leuk, ja. Dit ken je al vast wel. Het is een, uh, een, een vrouw? Ja. Want dus je hebt het over van vriendin. Dus... Ze heeft net een, uh, weer een nieuwe LP uit. En uh, daar gaan we kwart van, uh, van draaien. Ja, en wat voor uh, soort muziek? Uh, rock, blues, gospel, jazz en klassiek. kan ze allemaal. Oh, klassiek ook? Dat uh, kan ze allemaal. Oh, dat kan ze allemaal. Ze heeft ook met, uh, met een andere bekende van jou uh, samengewerkt, heel veel, en ook of het zelfs nog een LP gemaakt was. Hoe oh, in een duo-uitvoering? Uh, uh, Joe Bonamassa. Dus oh, nou. Nu weet je het wel. Ja, nou, nou weet ik wel. Kijken of de mensen het ook weten, ze komt uit Amerika, ze heeft samengespeeld met Joe Bonamassa, ze heeft net een nieuwe cd op de markt en ze komt om half bier straks uh, even een stukje rocken hier in de studio. Nou, dat wordt interessant. En dan ga ik intussen even wat anders draaien. Want we gaan natuurlijk wel uh, muziek uh, draaien. hier in deze twee uur van donderslag. En dan mag ik ook een steentje bijdragen. En dat is uh, Mumford and Sons. Ken je die? Van Mumford man? Mum? Nee, Mumford and Sons. Mumford. Mumford. Mumford, Mumford. Mumford. Wat zeg je? Mumford de Mol. Nee, nee, nee, nee. Ik ken nee, hem niet hoor. Mumford and Sons, dat uh, is een. Uh, ik een, denk het wel kent. Het is een folk, folk -rock band. Uit uh, Engeland. En die hebben net een nieuw album uitgebracht. En dat heet Babel. En in het Engels spreek je dat, denk ik, uit Babel. Ja, ik heb het ook nog gehoord. Ja. En uh, dat is een album uit 2012. En van het album uh, het uh, nummer wat een hit is op dit moment. En dat heet I Will Wait. Ik zie je straks. To your arms, these days of darkness, which we've known will blow away with this new sun. But I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 De dame maakte rock, pop, blues, klassiek en jazz komt uit de Verenigde Staten. Ja, het is een dame ooit samengewerkt met Joe Bonamassa. En ze heeft onlangs een nieuw album uitgebracht. Ik zou het weer niet weten, maar ik ga gewoon keihard googelen straks. Kun jij ook doen, om het met mij uh, wat makkelijker te maken. Kan ik gewoon doorgaan met het programma. Mumford Sons heb je gehoord. En daarvoor inderdaad het tipje van de sluier van uh, Rob Ricard. Krijg krijgen uh, de redactie van Studio 11. Die vraagt mij af waarom de webcam niet op de centrale desk is gericht. Nou dat is hij inmiddels wel, maar ik had dat vader Jacob steeds in beeld gebracht. En daarbij heb ik eigenlijk zoiets van, ja die redactie van Studio 11, die kan bij mij wel uh, maar er gaat een beetje lopen en miepen over dat die camera niet helemaal goed staat. Maar redactie Studio 11, wanneer wordt het eens tijd dat er uh, in Studio 11 een knappe webcam komt te hangen zodat wij kunnen zien wat die oude van Diesveld allemaal aan het uitspoken is. Zo, steek die maar eventjes in de achterzak. Staat op het bewakingssysteem uh, staat op het podium. Dit is trouwens een heel lekker plaatje. Is ooit uitgebracht in, uh, in het jaar 2000. En daarna weer in 2003. Ja, jullie, kennen, uh, jullie kennen de, de, de artiest gewoon uh, van verschillende andere muziek. Laat ik er niet te lang doorheen ouwe neelen. Ik heb het over het hele mooie Sweet Love. De artiest is Gary Rafferty. Op jouw eigen Radio 501. Radio 501, 501, the heartbeat of internet radio. Never see you coming around, they know they got their heads screwed on, I'm standing in the middle of town, I know I might never come home, just standing where I am with all the people passing by me, the sound of all these passers by mixed in with the bus and motor car, I must be sure these are the signs, here. Not as close to you and me Underwater lightning, of what we did on our summer vacation. Ik heb het over de counting crows, Coming Around, heb je nou geluisterd. En daarvoor heb je kunnen luisteren naar Sweet Love, Gary Raverty en de uh, redactie die uh, wist mij te melden dat Mark Knopfler daar op de gitaar aan het meepingen was. Nou, ben jij keihard op de hoogte? Eindelijk weer een album waar iedereen het over eens is. Het is gewoon keilekker. De nieuwe Alanis Morissette op Radio 501. Studio at Radio 501.nl mocht je net zijn ingeschakeld. Van harte welkom. Dit is donderslag. Niet met Van Diesveld, maar gaat staat weer eens achter de knoppen. zet op Radio 501, Guardian. Drie minuten, het is alweer drie minuten voor half drie. En ik denk toch dat ik een uh, van die een keer een klein beroep ga doen op de techneuten van Radio 501. Om eens dus even lekker alles weer, even lekker stofvrij te maken. Dat alle kraakjes en piepjes uit het hele systeem zijn gehaald. Nou, is wat voor te zeggen, toch? Dit vind ik een hele leuke band. Het zijn de Hospital Bombers met Hell or High Water. Zoals vaak gedraaid in On The Rocks, dat hoor je elke vrijdag tussen 8 en 10. Dat is morgen weer zover met onder andere een nieuwe plaat voor je hoofd. One by one. Blabla BlaBlaBlog van Cleo Verriet. BlaBlaBlog.nl 29 november 2012. Mijn manager waakt. Ik heb vandaag een cursus gedaan. Het was zo'n klik er maar doorheen cursus via internet. Meestal klik ik zonder te kijken en heb dan aan alle eisen voldaan. Maar deze keer heb ik toch maar eens gelezen wat ik allemaal wegklikte. Doe ik ook niet meer. Wat een onzin zeg. Vraagje. Je zit zondagavond op de bank en ziet op tv dat je kantoor in de fik staat. Wat doe je? Je gaat gelijk Facebooken en twitteren. Je belt al je vrienden om te zeggen dat je morgen vrij bent. Of je wacht tot je manager je belt met mashordels. Dat laatste was het juiste antwoord. Volgende vraag. Je zit op kantoor en het kantoor moet ontruimd worden. Wat doe je? Je gaat gelijk Facebooken en twitteren dat het helemaal mis is. Je belt al je vrienden om te zeggen dat je die middag vrij bent of je wacht tot je manager je belt met marsorders. Dat laatste was het juiste antwoord. Dan de laatste vraag. Je hoort dat de dijken doorbreken en heel Nederland onder water loopt. Wat doe je? Je gaat gelijk Facebooken en Twitteren dat je nauwelijks je hoofd boven water kunt houden. Je belt al je vrienden om te zeggen dat je lekker gaat varen. Of je wacht dat je manager je belt met marsorders? Geloof het of niet, maar ik word alweer geacht op mijn manager te wachten. Wat zal ik voortaan lekker slapen? Mijn manager waakt over me. Dit was Theo Verriet. Meer informatie... Blablablog.nl Radio 501 501 The heartbeat Of internet radio Dit Dit is de daverende donderdag Op radio 501 oh. A bullet from a loaded gun. Speeding through lovers, well, I'm on to the next one. Girls no. that love me till I say the wrong. Ben Saunders en rock en rolla. En ik heb het ergens wel te doen met die, uh, met de, uh, ja, niet alleen met Theofany, maar ook met zijn manager, hoor. Pot, zeg. En iedereen, ja, het weet toch wat, weet je, die, die cursussen die je allemaal moet volgen en dan denk je bij jezelf als je er zit, wat ben ik hier in godesnaam aan het doen. Deze man is een van de meest meeslepende gitaristen in de bluesrock, die voor altijd sprankelende noten zorgt. Zijn uh, laatste album is uitgebracht in april van het afgelopen jaar. Walter Trout, Money Rules The World. Ik ben niet wat jou maar ik kan niet stilstaan op de klanken van Walter Trout en Money Rules The World. Ze te kijken, hey, Money Rules The World, ja, het is een dingetje. Je moet gelijk denken aan, uh, aan, aan deze track. En dat is toch ook wel, ja, weet je, het gaat, uh, het gaat inderdaad ook over, over, over geld. Ik zou er bijna een carousel uitzending aan kunnen, aan kunnen wijden, denk ik zomaar. Het zijn die OJ's, het is inmiddels een, een trio. Want het waren oorspronkelijk waren het vijf leden, uh, Eddie Levert, Walter Williams, William Power, Bill Eissels en Bob Messi. Ik kennen elkaar allemaal uh, van de middelbare school. In 1958 uh, hebben zij een uh, band opgericht. En uh, toen noemden ze zichzelf de Triumph. Maar er was een, uh, een, een, een disjockey, Eddie OJ, en, uh, een disjockey uit Cleveland. En die draaide de muziek van deze heren zo vaak dat ze als eerbetoon zichzelf die OJ's hebben genoemd. Die uh, OJ's, inmiddels uh, is het een trio uh, door het vertrek van, uh, van Macy. Ze debuteerden in 1972 op het label Gamble in Huff Philadelphia International met het album uh, Backstabbers. En er zijn uh, heel veel uh, mooie muziekdingen uit voortgekomen, waaronder dit: For the Love of the Money. Die OJ's op radio 501. Ja, is ook wat? Ik denk van ik ga googlen om te kijken wat dan die, uh, die donderdisk is. Ik heb heel netjes van de redactie van uh, Rogier van heb ik een uh, draaiboek gekregen waar ik me een klein beetje aan moet houden. Als ik het programma overneem donderslag. Elke donderdag tussen thee en bier op jouw eigen Radio 51. 1 Tijdens de dag rond donderdag. En het staat hier gewoon wie de donderdisk is. <laughs> nou, voor de hoogste bieder wil ik het wel verklappen hoor. Die OJ's heb je ge gehoord. En For the Love of the Money. Het is kwart voor drie en dan weet je het. Dan is het tijd voor de Beatles. John Lennon. Wat uh, voet in aarde gehad dit nummer. Geschreven door John Lennon. In 1969 is het uitgekomen op het album Abbey Road. Maar het uh, beginsing lijkt erg sterk op uh, You Can't Catch Me van uh, Chuck Berry. Die heeft een uh, kort geding aangespannen tegen uh, meneer Lennon. Want het uh, begon zo met uh, uh, Here come all flat up, he come grooving up slowly. Terwijl bij Chuck Berry klinkt als... Here, come on, flat up. He was grooving up with me. Nou ja, uh, er werd een vergoeding werd er, werd er gegeven en uh, de kous was ermee af. Come Together van de Beatles. 1969, prachtig jaar. De Supremes, Tina Turner, Michael Jackson, Elton John, Joe Cocker en Aerosmith. En dat zijn niet de minste namen. En met het nummer nog een keertje zachtjes gecoverd. Um, ik ga even een lekker plaatje draaien van Blair. Have fun, go mad. de band straks up a funky Sailing, now, All your riggers and all your party chickens. Everybody's in the funky blowout You know where set sail from Just around the corner from the Portobello Road Downtown W10 in my place Baby, baby, to watch you done till I got Bodies of beer and a deck to All my friends are now coming in Andrew's looking good girl So all aboard, let the party begin I'm on a mic, I make you dance, I make you funk I make you sweat from an out till the break It's down, so Get up the wall, let's have a ball From an out till the morning comes And I say, have fun going Do what I say, have fun. Everybody in the place to be. It's capital B, capital B on a microphone, Pip on the funky bass tree. Now, Barry, to be you gotta describe, transcribe, transcribe just what you got to do. I said, Ladies and gentlemen, this one goes out to you, and I said, Have fun going to what I say. Have fun.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 Lord have mercy, Lord have mercy on me, yes. Have fun, go mad. Do what I say. Have fun, go mad. You do what I do. Have fun, go mad. Come on, have fun living in the city. Have fun, go mad. Do what I say. Have fun, going yeah, go mad. do what I do. Have fun, go mad. So come on, have fun living in the city. Have fun, go mad. Blad Radio, thanks Milen. Vijf minuten voor drie. Het eerste uur is weer omgevlogen. Mocht je net zijn ingeschakeld, je luistert naar Donderslag op Radio alleen. Ik vervang de komende periode Rogier van Diesveld. want die is bezig met een geheim project. Ik denk dat ik hem straks naar drie is eventjes gebellen om te kijken of hij een tipje van de sluier op wil lichten. Dat probeert hij bij Rob Ricard zelf ook altijd. Niet dat dat altijd even goed lukt, maar ik ga zo'n poging wagen. Eerste Radio 531 plaat voor je hoofd. Morgen kies ik een nieuwe, of tenminste hebben wij weer een nieuwe gekozen bij Radio 531. En die hoor je dan even na 9 uur. Ik kan je vertellen dat het een heerlijke, een onbekende Nederlandse band is. Net zoals deze, We Cook With Fire en Mars Bar. Ja. Dit is deze week de Radio 501. Way down at my Plaat voor je hoop. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. Way down my I just sat there with my dream. Way down my spa I lost all sense of time Way down my bar, You don't drink your beer with lime Way down my bar, I just sit there with my drink Shadow of the city. Way down my spa, I found something real pretty. Way down my spa, I found me a girl. Way down my spa, I said, tender. Would you please give me some more Bottled beers and shots Whatever just make it nice Rain. Way down my spa I let Edda for a sing Way down my spa We left as queen and king Way down my spa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 De daarvoorende donderdag op radio 501. Dit is radio 501. Is radio 501. Donderslag! en Donderslag op donderdag! Een de hemel! Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op radio 501. Dat uur is geschiedenis en dan bedoel ik natuurlijk het eerste uur van de donderslag. maar ik ben er tot vier uur voor jullie, tot bier uur, wat wij hier eigenlijk altijd uh, zeggen tenminste, dat wordt ons dan ook weer opgedrongen door Fred Serevilk en Anna Rexia en die... Heersen en regeren met ijzeren hand, kan ik je vertellen. Af en toe voel je jezelf gewoon in Noord-Korea zitten. Um, ik ben het dus inderdaad tot bieruur. Ik heb hele goede muziek bij me. De donderdisc, de platenkeuze van Rob Ricard. En uh, deze week, en net als vorige week, heb ik geen muziekagenda. Tenminste, ik denk dat ik een heel klein muziekagenda heb. Want vanavond staat er iets heel leuk op stapel. Maar ik heb wel een uh, super recept voor jullie. En uh, ik, daarvan licht ik even een tipje van de sluier op. We gaan het een beetje makkelijk doen vandaag. Ik bedoel, uh, hè, je bent de hele week ben je al druk in de weer met uh, wat eten we vandaag, wat eten we morgen, wat eten we volgende week woensdag. En dat je toch bepaalde dingen niet op bepaalde dagen van de week terug wil laten komen. Dat je elke woensdag spruiten eet. Of... Elke vrijdag patat met kip en appelmoes. Nee, we gaan vandaag gewoon even lekker een beetje makkelijk doen, want dat mag ook wel een keertje in de week. Um, je hebt geluisterd naar Anne Soldaat, Safe As A Rock. Uh, Anne Soldaat die heeft uh, gespeeld in de formatie uh, Johan. Uh, hij speelt ook met uh, Douwe Bob en hij is de gitarist van Tim Knol. En daarmee toert hij uh, min of meer de hele wereld rond. Uh, Safe As A Rock van Anne Soldaat. Um, John Mellenkamp, uh, ook uh, ja, Mellenkamp, dat is dan weer zoiets. Volgens mij is het een, uh, dat is een Amerikaanse singer-songwriter, maar het zal mij niks verbazen als de man uh, Nederlandse voorouders heeft. Het komt van het uh, album uh, The Lonesome Jubilee. En het heet... Paper in Fire. Dit is donderslag, leuk dat je erbij bent. We zijn er vandaag tot 12 uur, tot spookuur. Met de daver om donderdag op Radio 501. En jij kan meedoen. Studio at radio501.nl Facebook, Twitter en anders gewoon gezellig in die chatbox. Paper in Fire. She had a dream, boy was a good one. So she just had her dream with much desire. But oh, when she got too close to her expectations, her dream... <laughs> minuten over drie bij jouw eigen Radio 501. Ik ga straks het spoorboekje met je doornemen. Kijken of we nog wat tips van de sluier kunnen oplichten. Met betrekking tot de, de programma's die er allemaal nog op stapel staan tot spookuur. Donderdisk. Dit is de Donderdisc van Radio 501. Daverende Donderdag. En die is deze week van Joshua James. De Donderdisc. Oh, Rob Ricard, maar dat is helemaal niet zo. Het is de donderdist, die staat gewoon op een papiertje. Ik weet nog steeds niet welke plaat Rob Ricard gaat draaien straks. Maar dat horen we straks om, uh, om, half, bier. om half vier. Dit is Gerhard. Baby, Presenteert hij zijn CD speciaal voor zijn eigen volk uit Horen? Gerard, een satellite receiver. Je kunt er nog één in het huis verloren. Er zijn nog kaartjes verkrijgbaar. En het wordt echt een hele gezellige, kekkenavond. Met Alexander McKenzie, Amerikaanse singer-songwriter. En Gerard, en daarna een disjockey die allemaal jaren 80 muziek draait. Nou, dit is ook mooi. Het is Cloudy Wolves en No One's Perfect. Het is een uh, vrij jonge meid nog. Volgens mij komt ze uit het zuiden van het land. No is en is er binnen Radio 5-01, ontdekt door uh, Rogier van Diesveld zelf. Say, you know. Claudie Wolfs op Radio 501 en No One's Perfect. No one one. Tien minuten voor half vier en ik zie dat de gast van uh, onze eigen Lucien Greefkes al voor de deur staat. Gezellig. En het alarmsysteem gaat ook gelijk af. Miracle Worker op Radio 5.01. Dit is super heavy. Samenwerkingsverband met uh, Damien Junior Gong Marley Dave Stewart, Just Stone en die oude Rubs Mick Jagger Super Heavy en Miracle worker op jouw eigen Radio 5 alleen nog 7 minuten en nu weten we uh, wat die platenkeuze van Rob Ricard is. Paul Dikken zegt: het is echt weer om lekker binnen te blijven achter je computer te kruipen en de hele dag verder naar Radio 5 leen te luisteren want uh, ja, wat ik al zei, tot spookuur vandaag zijn we bij je met lekkere muziek, van reggae tot hiphop, we hebben het allemaal in al voor je. Sensors and lights on the flame The question is waiting in the plaintiff's seat me. Van Rob het is inmiddels uh, half uur, zoals jullie allemaal thuis op de klok kunnen zien. En dan heb ik Rob Ricard weer aan de telefoon voor zijn uh, fabuleuze hallo, platenkeuze. Hallo, en dat hallo, doen we altijd eventjes hallo. met een telefoongesprekje vooraf. En dan gaat hij even wat uitleggen over zijn platenkeuze. Uh, Rob, ja. jij zit aan de andere kant, hè? Maar jij mag het vertellen, want het is eigenlijk jouw platenkeuze. Nee, joh. Nee, het is jouw platenkeuze. Nee, het is Bit hard. Ja, dat snapte ik dat snap ik. Zie je wel. Ja, omdat jij, jij zei ineens Joe Bonamassa. En ja, dan gaat er een lichtje branden. En een nieuw album, 2012. Had er dan een lichtje branden? Ja, dan gaat het bij mij in. Hier, de studiolampje gaat er branden. Oh. <laughs> dat, dat album, dat heet Boom Boom Bang Bang. Ja. Dat is uit 2012, van Beth Hart. Beth, je moet, Beth, met T-H, hè? Beth, Beth Hart. Ja. ja, met Joe Bonamassa hebben ze een, uh, ja, een album opgenomen met, met covers nummers die zij uh, graag een keer wilde zingen. Een beetje een soort American Recordings, wat je van Johnny Cash had, weet je wel. Hm. En uh, dat hebben zij samen gedaan en toen kreeg zij weer het heilige vuur om nieuwe nummers te schrijven. Maar ja, nou zit ik jouw hele platenkeuze te verklappen, terwijl jij dit moet doen. Nee, het is heel goed. En het, uh, ik, het, ik kan alleen maar zeggen dat het nummer heet zoals zij heet, maar je schrijft het anders. Je schrijft het anders dan ja, dat take zei... there in your heart, maar dat schrijf je anders dan bad heart. Oh, op die manier. Ja, ja, ja. ja. Bedhart is met H-A-R-T. Ja, precies. En volgens mij is het nog van Nederlandse afkomst ook in het verre verleden. Want hart is typisch een Nederlandse naam. Dat zou ook hart. Kunnen. Hart, ja. Um, nee, dat is goed. Dan gaan we hem draaien en dan mag jij hem aankondigen. Nou, ik denk, je wil jezelf wel doen dit keer, maar ook niet dus. Nee, nee, nee, nee, nee ja. dat vind ik dat jij dat moet doen. Vind je dat niet leuk om af en toe zelf een plaatje aan te komen? Ja, maar... Dat doe je de hele middag al natuurlijk. Ja, maar vandaag <laughs> niet. Maar uh, jij mag het uh, even lekker aankondigen. Het is uh, tijd voor een bedhart, met het nummer There in Your Heart van de LP. Bang, bang, boom, boom, uit 2012. Oké, okay, ik spreek je volgende week. De platenkeuze van Rob Ricard. Just stop by. See your face I heard you've been out running And hiding all over the place So you're gone and you decided To give it all away to the church You say you ain't sick But every little bit of the living hurts Wherever you Whatever you do, I will be Far across the sky, you say, it, say it must be a million years ago when I believed that I could fly. Maybe I'll burn down the house or build crosses from the wood. Maybe I'll go to Africa and be a lion king if only I could. Wherever you. Whatever you do I will be there Inside of Russell on Radio 501. Fuck yeah! Beth Hart inderdaad. Natuurlijk. Had te kunnen weten, samengewerkt met Joe Bonamassa, geïnterviewd door Lucien Grefkes. Het is alweer een tijdje geleden tijdens Dijkpop. En Lucien die staat hier alweer helemaal klaar om straks afternoons de platenkast van te gaan draaien. Van een dame die serenade gaat brengen aan een collega van haar die haar aan een huis heeft geholpen. Ik vertelde me we er wel bij dat ze een serenade ging brengen met de trompet, dus ik weet niet hoe je dat doet. Zingen en trompet spelen tegelijkertijd, dat lijkt me een beetje lastig. Maar goed, het schijnt een hele getalenteerde jonge dame te zijn, dus wellicht uh, dat zij een nieuwe muziekstroming teweeg brengt. Zingen doe je trompet. Ik denk dat je daar uh, de show van David Letterman wel mee haalt hoor. JK, a.k.a. Jamiro Kwaai op jouw eigen Radio 501 Radio. Ja, daar gebeurt het allemaal. En jij kan nog uit door meedoen via Facebook, jouw radio. En via Twitter, at radio 501. Of gewoon studioradio at radio 501.nl mailen. En anderzijds kan het nog simpeler en dan voeg je jezelf gewoon toe op de Radio 501 Chat. In de eerste instantie zal je te boek staan als een alien, maar dat kun je gewoon helemaal veranderen in je eigen naam of die van je schoonmoeder, net hoe jij wenst. Misschien wel een, even een dingetje om, uh, om het spoorboek eventjes uh, met, je, met je door te nemen. Wat er uh, de komende periode nog staat te gebeuren hier op uh, Radio 501. Nou ik vertelde het uh, eigenlijk min of meer al. Straks de platenkast van uh, Lucien staat al in de studio met Cyril Fayet. Prachtige naam. Ik moet wel eventjes uh, blij dat ze in de studio was. Want ik wilde bijna feilen zeggen. Um, Cyril is een... Uh, is trompetiste in een big band en daarom gaat Lucien ook wat, wat jazz, relatieve muziek draaien. Maar daarnaast is zij ook bij de Zaanse kermis en in diverse kleine theaters en festivals in Nederland te zien. Uh, onder andere met uh, de theatervoorstelling Zwart of Wit. Daar heb ik uh, vanmiddag een uh, clip van gekeken. Zag je allemaal uh, western geklede mensen uit een uh, fort Capri komen in een uh, midden in een weiland. Allemaal koeien die daar uh, een beetje nieuwsgierig staan te staan. Weet je, wel? Nou, je weet uh, hoe, koeien, hoe koeien zijn, dat zijn eigenlijk van hele grote honden veel te nieuwsgierig en als je een onverstoorde beweging maakt, zijn ze in één keer weg. Om zes uur is onze eigen reggae guru weer in de studio. Rasta Barai draait Dreadlock van zes tot acht met om kwart voor acht het weergaloze interview met Rob de Greel aangenaam, want die staat om acht uur in de studio het koepwoordje met zijn Indie 501. Kan je vast vertellen dat de alfabetkeuze is deze week de letter C, dus als je de combinatie wil maken is het heel simpel, counting crows. Met Come Around. En dan wordt hij zeker gedraaid. Dus uh, zoek een, uh, een C-artiest met een C-titel. Waar de vorige week B-artiesten. Toen uh, had hij nog uh, heel even overwogen om Hughes te draaien. De rotzak. Dat tot 12 uur van 10 tot 12. GW Style met geluid uit de bunker. En dan is jouw voor onder Donderdag weer ten einde. Een hele middag en een hele avond vol muziek op Radio 501 met onder andere Fanatic en Slippery... Vandaag de vraag: wat eten we vandaag? Ah, lekker! <laughs> Donderslag! <laughs> we gaan het vandaag gewoon een beetje makkelijk doen. Ik bedoel, uh, we zijn de hele week zijn we al druk in de weer. We zijn aan het werk, uh, we zijn aan het plannen. De kinderen moeten naar school, de kinderen moeten van school. Uh, ze moeten naar verenigingen, je moet zelf naar verenigingen. Dus het leven is al druk genoeg om vandaag dan gewoon keihard de hele avond in de keuken te gaan staan om iets knaps op je bord te knikkeren. Dus, um, loop gewoon naar de supermarkt. Je hebt er nog alle tijd voor, want uh, volgens mij is het kopen, uh, het is uh, kopen avond vanavond, dus je kunt zelfs tot negen uur nog denken van, nou, weet je, wat zal ik dan toch nog eventjes gaan eten? Heel simpel, je gaat gewoon eventjes naar de koelvakken cool toe en daar kijk jij gewoon naar de kant-en-klare maaltijden. Ik zal even uitleggen hoe dat werkt. Uh, er zijn verschillende soorten maaltijden te verkrijgen in een supermarkt, van Oosters tot Hollands, tot Turks, Surinaams, je kan het zo gek niet verzinnen. Het zit allemaal netjes verpakt in een mooi plastic bakje en op dat plastic bakje staat doorgaans hoe lang je het uh, in een zogenaamde magnetronoven kunt gaan stoppen nadat je het dan zeg maar uh, voordat je het gaat eten. Uh, uh, let er wel eventjes goed op dat je de kartonnen verpakking van het pakje afhaalt en dan met een vork. Of met een mes, wat je wil. Maar ik doe dat zelf altijd met een cocktailprikker. Dan wel een satéprikker. Dat je een aantal gaatjes in het uh, folie uh, harkt. Want ja, uh, anders dan blaas je de boel op. Uh, let er wel even goed op dat ik het kartonnetje even goed leest. Want sommige plasticjes hoef je niet in te prikken. Want die hebben een zogenaamde stoomventiel. Uh, bij een zogenaamde stoomventiel zal ik je even laten weten... dat op het moment dat jij een gefluit uit je magnetron hoort. Een fluit in de zin van... Dat je weet, het is gaar Dan kun je het eruit halen Maar laat het dan nog wel eventjes in de verpakking liggen Want als je dat verpakking in één keer open doet Dan heb je kans dat de stoom op je handen terecht komt En dan moet je naar Beverwijk toe met ernstige brandwonden Dus kijk daar wel een klein beetje voor uit Nou, uh, je, doet wat, uh, je doet wat in de Magnetron. En ik had daarvoor een hartstikke leuk geluidseffect Had ik gekregen van uh, mijn eigen Chris Thijsmans Maar die doet het weer niet Ik wilde graag een pingetje horen Dus uh, je doet even wat toetsjes indrukken Ping! Nee, wat toetsjes indrukken. Klik, klik, klik. En dan wacht je en dan hoor je, ondertussen hoor je... <treeks> dus de magnetron wordt nu even nagedaan. Doe Matthijs van der Meer, magnetron van der Meer. En uh, dan op een gegeven moment hoor je dus... ping. Dan doe je de deurtje open. Je haalt de folie ervan af en je bent gewoon helemaal klaar. Nou, een uh, kind kan de was doen. En nou ben ik weer, oh nee, niet. ik ben hem niet kwijt. Ik heb hem, ik heb hem nog wel zitten. Uh, dat is dus wat we gaan doen vandaag. Uh, lekker makkelijk. We gaan vandaag gewoon een magnetron maaltijd doen. Mocht je nou zoiets hebben van, joh, ik heb helemaal geen trek in zo'n volverpakte magnetron maaltijd. Maar ik heb nog wel klikjes van gisteren of van eergisteren staan. Doe dat even op een bordje met een diep bord omgekeerd daarbovenop. En laat het hetzelfde rondje draaien in de magnetron. Nou, eet smakelijk allemaal. Dat heb je toch maar weer even fantastisch uitgekozen. Misschien had het iets langer in de oven gekund, want van binnen kraak je het nog uh, van het ijs. Gadverbeer. Of ze zouden Ik daarmee een toetje moeten bedoelen. Ah! Ik bedoel dat dat dus ook al in de complete maaltijd te zin ah, wat we Dit is Radio 5. Dit is Radio Donderslag. Donderslag. Donderslag! Donderslag! Donderslag! Op donderdag! Gij heldere Donderslag! Jehe! Donderslag! Jeeh! Yeah. Hey. Rogi, bedankt! Rogi, bedankt! Yeah. Yeah. Opgelucht? Echt? Opgelucht? Yeah. Ja. De klok tikt richting bieruur in de studio het Koepoortje en het is alweer bijna tijd om op te krassen. Dat betekent dat aflevering 137 van donderslag weer aan zijn einde is gekomen. Deze week en de week erna kun je Rogier weer e-mailen. Stuur daarvoor gewoon een e-mail naar rogierradio Heel simpel, rogierradio En dat kan 7 keer 24 uur. En doe dat dan ook echt. 7 keer 24 uur Rogier at radio 501 Even een mailtje sturen om te zeggen hoe het met je gaat Alle informatie over Radio 501 zie je dus ook de hele week gewoon op www.radio501.nl En op Facebook, daar kun je Radio 501 vinden Onder de naam Radio 501, wat een verrassing niet Ga erheen en we waarderen het enorm als je ons ook eventjes een, een like uitdeelt uh, Rogier is ook op Facebook te vinden En uh, onder de naam uh, RVD501 En dat is dan ook weer zijn Twitternaam RVD501 uh, het is ook mogelijk om Radio 501 te sponsoren of uh, om geld te doneren. Dat kan met de reclamespot op Radio 501 of je adverteert een uh, radioprogramma. Of je adverteert op onze website wwwradio Als je interesse hebt, laat me even weten. Stuur even een mail naar sales nou, tot zover de mededelingen van vandaag uh, ik bedank het donderslag redactieteam voor de medewerking van deze donderslag van 29 november ook Rob Ricard en Theo Verriet bedankt voor het, uh, en jullie luisteraars natuurlijk bedankt voor het luisteren en ik hoop jullie volgende week gewoon uh, weer aan de andere kant van het glasvezelnet te vinden uh, we schakelen naar de piepjes over naar mijn zeer gewaardeerde collega Lucien Greefkes, die straks de platenkast van Cyril Fayet gaat draaien echt een, uh, een hele leuke, uh, leuke spontane flap uit dus volgens mij gaat dat een een hele gezellige uitzending worden. Hij staat al uh, in de startblokken om te gaan beginnen. En ik ben er uh, volgende week, uh, ben ik dan hier weer terug. Maar je hoeft me niet uh, heel erg lang te missen. Want morgenavond sta ik hier gewoon weer tijdens mijn wekelijkse programma Under Rocks. Waarbij ik uh, na negenen altijd de eer heb om de nieuwe Radio 501 plaat voor je hoofd bekend te maken. Um, wat rest mij jullie nog te vertellen? Dat Radio 501 vandaag live programma's heeft tot aan spookuur. Dus blijf er gezellig bij. Doe gezellig mee op de bubblebox. Of uh, op een andere manier dat jij denkt interactief mee te kunnen doen met Radio 501. Wat mij betreft, heel veel plezier met de resterende uitzendingen en tot morgen. Gedraag je, want ik hoor werkelijk alles. Nou, doei! Jana hier, dankjewel! Donderslag op Donderdag! Bij heldere hemel! En in ah, wat was het overweldigend, hè?